8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal gaat het over identiteitsfraude. Dat klinkt gek, maar dat is niet strafbaar. Nou, dat vindt de VVD ook gek en vindt dat dat moet gaan veranderen. En ik bel met Kaipman. Hij probeert de Tweede Kamer er vandaag te van, te van overtuigen... dat popmuziek wel degelijk van groot belang is. Daarover straks meer. Nu eerst Jan van der Putten met het NOS journaal. ING is gisteravond opnieuw getroffen door een cyberaanval wat leidde tot een verstoring van het internet en mobiel bankieren. bankieren. De aanval begon om tien voor half elf en is na twintig minuten succesvol afgeslagen, zegt de bank. Ja, het blijkt tot op heden dat het ons lukt om, om alle aanvallen in ieder geval af te weren die, die er nu geweest zijn. Zowel nu als vorige week.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 De drie verdachten zouden huisvesting hebben geregeld voor de vrouwen. Volgens de politie was er bij sprake van uitbuiting. En ook zouden de drie handelen in drugs. De wereldwijde trend om de doodstraf minder op te leggen... heeft vorig jaar doorgezet. Er werden 1722 mensen ter dood veroordeeld in 58 landen. Het jaar daarvoor waren er 200 meer in 63 landen. Dat zegt Amnesty International in zijn jaarlijkse rapport. Hoewel het aantal uitgesproken doodvonnissen daalde, waren er vorig jaar wel iets meer executies. De top 5 van landen waar executies worden uitgevoerd bestaat opnieuw uit China, Iran, Irak, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft een jongen van vier... zijn zesjarige vriendje doodgeschoten. Dat ongeluk gebeurde toen de twee aan het spelen waren met een geweer... dat het vierjarige jongetje had meegenomen uit zijn huis. Het geweer ging per ongeluk af. Het vriendje van zes werd in zijn hoofd geraakt. Hij overleed later aan zijn verwondingen. En het weer nog bewolkt. In het noorden wat regen, later ook op andere plaatsen. Langs de westkust wat zon. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen meer regen. Ook vrijdag is het buiig. In het weekende droog en meer zon. Het wordt meer dan 15 graden. De verkeersinformatie naar de AWB Kees Kwaks. Ja, het kan wel misgaan hè? Tuurlijk, het kan altijd misgaan. Meestal gebeurt dat dan aan het einde van de spits. Kilometer 85 hebben we nu. En Er staat een vrachtauto stil op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Er staat bij Woerden op de rechte rijstrook. Vanaf Reewijk 4 kilometer file. Een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Os. Bij de afkrit Sint-Oedrode nu 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En aan de andere kant van de vangrail vanaf Os naar Eindhoven. Tussen Eerde en Sonnenbreugel daardoor 6 kilometer.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 Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Ruim twee jaar geleden ging het helemaal mis bij chemiepak. Ik sta nu net voor de ingang. Vertrouwde omgang met chemische stoffen staat er op even van het bedrijf. Verslaggever Paul Sanders was er toen heel snel bij. Bedrijven die ook gevaarlijke stoffen opslaan zijn aanmerkelijk minder alert. En ik kan ongestraft allerlei financiële transacties regelen... en zeggen dat ik Klaas Dijkhoff heet. Zo is het toch, meneer Dijkhoff? Goedemorgen. Ja, dat, ik heb liever dat u het niet doet, maar het zou kunnen. Nee. Ja, u bent wel de echte, hè? Ja, ja. ja, precies. Identiteitsfraude, want daar gaan we over praten. Dat is niet strafbaar en daar wil de VVD wat aan gaan doen. Tweede Kamerlid, Klaas Dijkhoff, daar praat ik mee. Meneer Dijkhoff, um, hoe kan dat dat ik me voor u bijvoorbeeld kan uitgeven? Nou ja, wat we in het verleden zagen is dat het uh, meestal gebruikt werd voor iets wat al wel strafbaar is. En het probleem ook vrij klein was. Uh, dus toen is er niet de moeite genomen om identiteitsfraude op zich strafbaar te stellen. En uh, wat je nu ziet is dat het explo explosief toeneemt. Uh, over 2012 is uit het rapport van de minister blijkt dat uh, maximaal 800.000 Nederlanders slachtoffer zijn geworden, um, die samen 500 miljoen schade hebben geleden. Mm -hmm. um, en dat is wel reden, ook als je kijkt dat het steeds breder wordt gebruikt, um, die identiteit, en dat het steeds belangrijker is dat het klopt wat er in de systemen staat. Uh, om ook identiteitsvroden op zich als strafbaar te stellen. Maar meneer Dijkhoff, waar komt die explosieve groei vandaan? Komt dat door de verdere transacties via internet, waar je toch veel anoniemer bent? Ja, dat speelt uh, ook mee, maar ik denk dat het gewoon uh, uh, heel simpel... als je naar de samenleving kijkt, we staan gewoon in steeds meer systemen. Uh, vaak ook vrijwillig, omdat we commercieel onze identiteit gebruiken... om korting te krijgen of om een gratis toepassing te krijgen... Uh, dus dan wordt het ook steeds interessanter voor mensen die kwaad willen... om uh, te manipuleren uh, hoe, de, hoe je in die systemen staat... en andermans naam te gebruiken om zelf een voordeel te krijgen. Mm. Uh, de, in de wet staat inderdaad dat dat niet strafbaar is. Wat doe je nou als je het slachtoffer daarvan wordt? Nou ja, wat het punt nu is, dat je, uh, als je identiteit gestolen wordt... of, uh, of uh, iemand anders daar, uh, daar beschikking over heeft... Dan moet je nu wachten totdat hij nog iets ermee doet wat al strafbaar is. Anders zegt de politie ook van ja, ik kan geen aangifte aannemen van iets wat niet strafbaar is. Hmm. Uh, en dan loop je dus klem, dan hebben we het ook niet in de gaten als, uh, als overheid. Dan heb je, weet je ook niet echt hoe vaak het voorkomt. Uh, dan blijft het bij schattingen en heb je geen gerichte aanpak op een uh, explosief probleem. En kan het zijn dat jij als slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld? Dat ze bij jouw verhaal komen halen? Ja, dat is natuurlijk het schrikbeeld dat je hebt. Kijk, het oude beeld is dan gebruik je identiteit om dingen te kopen en niet te betalen. Nou, dat was dat, was dat laatste strafbaar. Maar wat je ook nu kunt voorstellen is dat ik uh, uw identiteit, identiteit gebruik, wel netjes betaal. Uh, maar op een gegeven moment, na een aantal jaren, allerlei zaken op uw naam staan... Uh, die, uh, die verdachte ogen waar u niks mee te maken heeft. Nou, leg dan maar eens uit dat de computer geen gelijk heeft. Ja. Nou, wilt u het wel strafbaar stellen? Is dat zo makkelijk te regelen? Want je zou denken, nou, dan, dat zijn een paar regels in de wet. Uh, ja, daar komt het altijd op neer, een wetsartikel. Dat uh, moet ook niet te lang zijn. Uh, kijk, de complicaties zijn aan waar je de definitie uh, neerlegt. Precies. Uh, en hoe je het handhaaft. Uh, maar je ziet wel dat ook in de juridische wetenschap de toenemende roep is uh, om er toch een, een definitie te, te kunnen geven... Uh, die bruikbaar is in, in de moderne tijd uh, en die het op zich al strafbaar stelt. Ja, maar nou ja, beantwoord u zelf die vraag dan maar. Hoe handhaaf je dat dan? Wat heb je er iets aan als je het strafbaar stelt? Want je moet er nog wel eens even achter komen natuurlijk... dat jouw uh, idee, uh, jouw identiteit gebruikt wordt. Ja, nou goed. Uh, wat je nu ook ziet is dat er heel veel mensen juist achterkomen... naar de politie gaan en dat de politie dan zegt ja, het is niet strafbaar... En sowieso in die gevallen um, uh, is het al nuttig als het strafbaar is, omdat je het dan in het vervolg aan kunt pakken. Uh, en het is ook een beetje een kip-ei verhaal. Je, je hebt er nu eigenlijk geen beleid op. De politie is er ook niet op gericht, want je gaat natuurlijk niet energie steken in de bestrijding van iets wat niet strafbaar is. Nee. Uh, dus dat we het nu niet in, op het oog hebben, betekent niet dat zodra je het wel uh, op het oog hebt en gerichter aan uh, een aanpak kunt uh, maken dat het dan nuttig is. Ja, dan is er straks een, misschien die wetswijziging... als u daar voldoende steun voor krijgt. Maar vindt u ook niet dat de verantwoordelijkheid... Ja, ook bij anderen moet liggen? Bijvoorbeeld uh, bij iedere burger zelf... die zorgvuldiger met zijn identiteit moet opspringen... En, en bedrijven of financiële instellingen... die erom moeten vragen? Ja, dat is zonder meer waar. Het strafrecht komt altijd op het eind. Iets wat strafbaar is, dan is het al gebeurd. Uh, en ik denk dat we ons steeds beter moeten beseffen dat we uh, ook uh, als het gaat om, om online security, maar ook om je, je persoonsgegevens, uh, dat dat gewoon geld waard is en dat mensen daar kwaad mee willen. En dat het zaak is om dat te beveiligen. Uh, als je het vergelijkt, dan doen we doen wel onze deur op slot als we het huis uitgaan, maar de computers staan vaak nog wagenwijd open. Ja. VVD Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar die bedrijven die gevaarlijke stoffen opgeslagen hebben. 121 daarvan. Daarvan is de brandveiligheid nog altijd niet in orde. In 2011 stonden er 151 risicovolle bedrijven... onder extra toezicht van de inspectie. En inmiddels hebben 30 bedrijven hun leven gebeterd. Maar het grootste deel dus niet. We reden voor GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren om de volgende tweet te versturen. Ja. GroenLinks wil een lijst van gevaarlijke bedrijven... die nog steeds brandveiligheid niet op orde hebben. Twee jaar na ChemiePak. Mevrouw van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U wilt dus die lijst? Nou, wat ik eigenlijk wil is dat bedrijven... zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun veiligheid. En vooral hè, de 300 gevaarlijkste bedrijven... die wij in Nederland hebben. Daar kan je omwonenden niet aandoen? Nee, maar uh, nog even over die lijst. Want u, u wil wel graag die namen weten. U wil weten waar het niet klopt. Ja, dit is ongeveer het laatste wat ik nog kan verzinnen om dit aan te pakken. Ik heb staatssecretaris Astma zover gekregen dat vlak na de grote ramp bij Moerdijk, bij Chemiepak dat hij van een aantal bedrijven die echt heel erg slecht scoorden de namen bekend maakte. En dat hielp toen enorm om de veiligheid daarop orde te krijgen. Die bedrijven hadden zoiets, dat kan niet waar wezen. Nou staat onze naam in de krant. En omwonende, gemeenteraadsleden... ook mensen van provinciale staten... begonnen zich er serieus tegen aan te bemoeien. Hmm. Dus als we bedrijven niet zover krijgen... om zich op een gewone manier aan de wet te houden... dan maar op een iets ongewone manier. Ja, maar u zegt dan... weet ik niks anders meer te bedenken. Um, het rapport heeft het erover... want dat hadden we eerder in de uitzending... dat het ook geen prioriteit heeft. Ook niet bij de overheid, bij gemeenten en provincies bijvoorbeeld. Moet u daar niet eerst eens even gaan verhaal halen? Nou ja... Dat na Moerdijk op de agenda gezet. De staatssecretaris zegt ook van... Hé, ik heb ze daar op gewezen, ik heb ze aangemoedigd. Provincies en gemeenten zijn ook wat gaan aanschrijven. Maar in dit tempo hebben we zeven jaar na Moerdijk... pas het zover dat al die gevaarlijke bedrijven... zich eindelijk aan de wet houden. Burgers moeten zich gewoon aan de regels houden. En ik vind dat dat voor bedrijven ook geldt. Ja, de staatssecretaris Mantveld heeft een rapport... naar de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken. Wat is uw indruk van dat rapport? Nou, dat rapport, uh, wat ik daarvan gelezen heb, is dat uh, gewoon netjes en zorgvuldig gedaan. Maar er is alleen naar brandveiligheid gekeken, nog niet eens naar bouwkundige staat. Hè? Hoe staan die gebouwtjes erbij? Niet naar de installatietechniek is dat op orde. En ook niet zijn die mensen in dat bedrijf zich echt van veiligheid bewust. Dus ik denk als je naar die dingen ook nog gaat kijken... dat je nog een paar zwakke broeders vindt. En Ik vind het vooral voor de goede bedrijven... die ook in een financiële crisis wel geld investeren... in hun veiligheid, die wel hun mensen op training sturen... die wel zorgen dat ze hun papier op orde hebben. Daar vind ik het ongelooflijk zuur voor. Dat er zo'n grote groep eigenlijk ja, daar met de pet naar gooit... Ja. En bent u dan nu al voor straffen of zegt u nou ja, eerst nog maar inzetten op nog meer controle? Nee, die straffen zijn er. Er wordt ook ze nu en dan wel een dwangsom ja, opgelegd. Maar dan moet je ze eerst pakken natuurlijk, hè? Ja, dus ze moeten eerst gepakt worden. Dus dan denk ik van ja, dan moeten mensen die in de buurt wonen van zo'n onveilig bedrijf of die daar werken... Die, moeten het, die hebben het recht om te weten dat dat uh, hun bedrijf is... En ik denk dat, net zoals de vorige keer, dat dan pas echt bedrijven en provincies in actie komen. Want dan kan je dus zien dat de ene provincie heeft het netjes op orde... of de ene gemeente die zorgt daar goed voor. Ja, en die ander die uh, heeft dat toch een beetje onder op het lijstje staan. Ja, na negen uur spreek ik met de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. Zou die meer eigen verantwoordelijkheid moeten tonen? Nou, die zou bijvoorbeeld een website kunnen openen om alle bedrijven die het wel op orde hebben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 Kees Quarks, bij de AWB. Prijs de spits niet voordat hij is afgelopen. Nee, nooit ze, doen. nee, het laatste half uur toch een aantal ongelukken. Uh, en een vrachtauto die stilgevallen is op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Woerden staat hij, twee kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Bij Rotterdam ging het mis op de A20 naar Hoek van Holland vanuit Gouda. Er staat nu 5 kilometer voor het knooppunt Terbrechtseplein. De rechte rijstrook is daar dicht. Een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Os zorgt voor 6 kilometer file. Tussen Industrieterrein Eckersreid en Sint-Oederode. De rechte rijstrook is afgesloten. Aan de andere kant valt genoeg te zien op de A50. Ook dat levert de file op richting Eindhoven vanuit Os. 10 kilometer tussen Veghel en de afrit Sonnenbreugel. Later vandaag onthullen 686 kinderen in Rotterdam het Joods kindermonument. Maar die kinderen gaan het niet alleen onthullen. Ze gaan zich er ook verder mee bezig houden. Marno Remmers. De roodtap is nog bezig om uh, de stoep rondom het monument schoon te vegen. En ik heb al een stukje van het plastic afgetrokken... van het half cirkelvormige roestvrijstalen monument... waarop dan die namen staan. Hè? Regina van Zuiden, 12 jaar. Meijer Boekbinder, 10 jaar. Charlotte Vierlier, vijf jaar. Jozef Bremer, drie jaar. Dat is het lugubere, die leeftijden. Ja, en dat maakt het vooral inzichtelijk een naam. Maar als je dan ziet drie maanden of twaalf jaar... Of, ja, dan wordt het ineens voor een kind ook inzichtelijk heet. Het is van mijn leeftijd. En dan wil je weten, van wat is er dan met dat kind gebeurd? Ja, Andries van der Wal is dit. We lopen even, want anders hebben we heel veel veegwagen geluid. Eventjes naar de kade. We zijn niet ver van de Erasmusbrug af. Hier stond loods 24. Daar zat de spoorlijn bij. Handig voor de Duitsers. Want het gaat namelijk om Joodse mensen die op transport zijn gesteld. Mooi buiten het zicht van de Rotterdammers kwam ze goed uit. Het gaat altijd over de Hollandse Schouwburg. Ik ja. ken zelf het kindermonument van Kamp Vught. Ja. Maar Rotterdam ja. had dat drama ook. Ja, ja, ja inderdaad. En, en het, het punt is, de, de, de bezetter heeft er geen week voor gezorgd dat het ongemerkt, ongehoord en ongezien plaatsvond. Dus het was op een, in Rotterdam-Zuid, wat we tegenwoordig de Kop van Zuid noemen. Daar stond een handelsgebied, gemeentelijke handelsinstellingen... achter de muur, daar stond de loods waar tabak werd, uh, werd bewaard... en dat soort dingen, loods24. En die plek heeft uh, de bezetter aangewezen als de plek waar alle... Uh, ro ja, Joodse Rotterdammers en alle uh, mensen uit de omgeving, vanuit de, de eilanden... met het, met het rtm tremmetje werden hier aangevoerd. Uh, dat handelsgebied was met een spoorlijn verbonden met, uh, spoor, met de grote spoorlijn. Die gingen natuurlijk naar Westerbork, die mensen. En die gingen naar Westerbork, een aantal naar Vuchten, het gros ging naar Westerbork... en ja, dan kreeg je uiteindelijk de door, het doorsturen naar Auschwitz en Sobibor. En... Maar die kinderen, daar wilden de Duitsers, dat kost, kost alleen maar moeite. Dus die werden eigenlijk vrij snel, hebben die dat niet overleefd. Hè? Nee, nee, want dan kinderen die kunnen niet werken. Dat was natuurlijk het mooie ja, verhaal wat met Nog, nog lugubre eigenlijk. Eh, nog lugubre want wat heb je aan een kind van, van 12 jaar, van ja. een meisje van drie maanden. Eh, dus het, is, het, het geeft gewoon aan, uh, uh, dit moest worden uh, uit de stad worden verwijderd. Eh? Er is een lespakket gemaakt, we gaan zo naar een school toe. Wat houdt dat lespakket in? Want daar gaat het jullie ook vooral om. Niet alleen ja. het monument, het lespakket. Ja. nou Ieder Aberdam in Amsterdam heeft uh, het programma Buren gemaakt. Op grond daarvan hebben wij ons lesprogramma geënt op het Rotterdamse. Je hoort in, in onze klas. En uh, kinderen hebben uh, van de 686 uh, Joodse kinderen uh, die vermoord zijn... hebben ze een aantal namen toegewezen gekregen. Vaak bij hen in de buurt. En dan zijn ze dus met elkaar gaan zoeken, of digitaal... van wat staat er op het Joods Digitaal Monument... wat kan ik van ze vinden, waar hebben ze gewoond. Google Maps erbij gehaald. Uh, al, dat zat er allemaal bij, dus ze konden zich heel breed oriënteren. Dus degene die echt lekker helemaal... Uh, digitaal geïnteresseerd, waar konden komt daar flink mee aan de slag. En zo zijn die kinderen die kinderen in beeld gaan krijgen. En dan is het natuurlijk heel mooi als je een naam hebt... ik noem Marianne Reens hè, van de straatweg in Rotterdam. En, en ineens uh, ontdek je, ze had een zusje... en die hebben samen met, met het kinderwagentje langs de straatweg gelopen. Die hebben op school gezeten. Dus ineens was het stoeltje leeg. Dus dat is dan ineens uh, een fotootje erbij. Hè, en dan, dan als je een gezicht ziet bij een foto... wordt het ineens een mens... Die je in je hart kan sluiten. En dat is wat we eigenlijk een beetje, beetje hopen. Nadenken over het verleden op dit moment. En denken van, hoe gaan wij nou in de toekomst met elkaar om? Vanuit al die nationaliteiten die in het grote Rotterdam wonen. Van, hoe, hoe doen we dat met elkaar? Ja. En dat project... In, dat, in een tijd dat we het over Marokkanen problemen hebben. Ik bedoel maar. Twaalf uur komt burgemeester Abu Taleb... Ja. Uh, hier naar het monument. Plastic zit er nou nog omheen. 686 schoolkinderen erbij en dan wordt het monument onthuld. Op het weblog hebben we al een foto van een stukje muur van Loods24... en uh, het, het stuk van de halve cirkel eigenlijk... waar het monument van Roeswein Staal waar je op je het kunt zien staan. Goed, later vandaag dus. De onthulling Marno Remmers is er vanochtend vooral. Van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. to explain to me how men have done us so wrong, yeah, yeah, yeah, we started She blew like trumpets hoort u van Kijtman. En Kijtman gaat zo dadelijk in de Tweede Kamer uitleggen wat er volgens hem moet gebeuren om de Nederlandse popmuziek te ondersteunen. Op verzoek van de Partij van de Arbeid en SP komen onder andere ook Tim Knol, Bluetoon en popkenner Leo Blokhuis hun visie geven in Den Haag. Kijtman, Colin Benders, goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels Hallo. onderweg naar de Tweede Kamer. Wat wordt je verhaal daar straks? Um, wat mijn verhaal ongeveer wordt, heeft uh, dat, dat zal zeer waarschijnlijk een pleidooi worden om op zoek te gaan naar manieren hoe we het creatief proces uh, vooral kunnen ondersteunen. Um, want een heel, uh, heel veel van de focus van vandaag zal waarschijnlijk liggen op de internationalisering van de Nederlandse popmuziek. Ja. Wat ook logisch is, want Nederland is een klein land en met het cultureel draagvlak van Nederland alleen wordt het erg lastig om, uh, om echt daadwerkelijk mee te groeien in, het, in alles wat er gebeurt. En tegelijkertijd, als je kijkt naar wat voor producties er overal in de wereld plaatsvinden... dan merk ik ook dat we uh, met moeite kunnen bijbenen... Uh, waar er op dit moment uh, aan ontwikkeling wordt, uh, uh, ja. wordt gedaan. En hoe komt dat? Want uh, Nederland stond toch altijd bekend uh, om de creativiteit... om de talenten die we voortbrachten, die ook uh, af en toe internationaal kunnen doorbreken. Wat is daarin veranderd dan? Um, nou, in feite is het daar weinig aan veranderd. Ik bedoel, nog steeds, als je kijkt naar... Uh, uh, naar wat er uh, creatief gezin uh, gebeurt. Ik probeerde me net zo uh, een beetje te bedenken... Of, ja, als ik kijk naar de uh, naar Nederlandse act... dan vind ik het erg moeilijk om twee uh, acts met elkaar te vergelijken. Iedereen vindt wel heel erg zijn eigenheid. Um, het enige is op het moment dat je een, uh, dat je een tweetal platen naast elkaar legt... Uh, pak, uh, uh, pak bijvoorbeeld een plaat van de Queens of the Stone Age erbij... en leg die naast een willekeurige plaat die uit Nederland komt... Dan hoor je al gewoon per direct, uh, al in de basis, in de productie en dergelijke, hoor je al hele oh. grote verschillen zitten. Ja. Maar, maar wat en, zou een regering daaraan moeten doen dan, om, de, om dat een mm, beetje gelijk te kunnen trekken? Nou, ik weet niet zozeer of dit echt aan de regering zal liggen, of dat het uh, iets is wat we als sector met elkaar uh, oppikken. Uh, alleen hetgene wat ik wel een andere tegenkom bijvoorbeeld, is dat uh, uh, van de subsidies die op dit moment nog bestaan... Uh, ...binnen het land, er zijn eigenlijk vrij weinig die uh, daadwerkelijk de ontwikkeling van uh, de muziek zelf ondersteunen. En heel veel die vooral gaan om alles wat er plaatsvindt vanaf het moment dat de productie al af is. Ja. En de verhouding daartussen ligt in mijn ogen een klein beetje scheef... Uh, ...op het moment dat uh, de in het compleet creatief proces er eigenlijk redelijk alleen voor staan... ...en vanaf het moment dat het af is, er in één keer van alles mogelijk is. Want de belangrijkste fase die eigenlijk in die kern zit... Um, daar, ja, daar is bijna geen steun voor te vinden. Hmm. En is de situatie de laatste tijd ook met name veranderd? Want het vorige kabinet heeft natuurlijk behoorlijk gesneden in de cultuur. Ja, er is een hele hoop gebeurd in de afgelopen paar jaar. Dat, dat, dat kan je wel degelijk stellen op dat vlak. Ja. Um, alleen er is ook uh, veel daarvan is het dus ook weer teruggedraaid. Dus ik ben niet compleet op de hoogte van waar we nu staan. Ik weet wel dat op een gegeven moment zowel de btw voor kaartjes omhoog is gegaan als dat de steun van de podia weer is weggehaald. En... Hmm. Ik weet niet hoe dat nu intussen staat, want volgens mij is daar een deel ook weer van omgekeerd. Maar ja, het... ja. Um, ik weet wel dat um, uh, er, er, er zijn daar een aantal zaken in veranderd. Maar het is niet alleen dat uh, wat we hebben gemerkt. Het is ook los daarvan, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in de plaatindustrie gebeurt... is dat um, um, de manier waarop er met plaatverkopen en dergelijke om wordt gegaan... dat zijn echt andere tijden nu. Ja, het, en, het, het klimaat moet al... weer beter worden. Er is wel een boost nodig. Ja, er zijn, uh, er zijn in ieder geval, um, um, uh, worden we wel gedwongen om te kijken naar hoe we op alternatieve wijze uh, nu onze producties echt uh, sterker kunnen gaan krijgen. Hm. En um, kijk uiteindelijk, bijvoorbeeld het hele vlak wat er gebeurt aan de plaatindustrie is niet per se slecht. Het is gewoon, er zijn gigantische veranderingen die plaatsvinden. En um, we moeten gewoon uh, een zwartste te kunnen proberen mee te gaan in de hele stroom die daarin plaatsvindt. Okay. Um, ja. Maar ja, dat is een beetje... Uh, Goed. Succes straks Op de, ja, bij die ronde tafel in Den Haag. Trompet mee? Nee, zeker Kan nog wel helpen? Vandaag ben ik er niet als muzikant. Maar goed. <lacht> maar als pleiter van de popmuziek in Nederland. Uh, Colin Benders. Blauw, uh, blauw toen wou ik wel zeggen. men, hartelijk dank. Succes <lacht> vandaag. Goeie reizen. Ja, bedankt. Dag. Tot ziens.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 Half negen geweest. Tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De ANWB is boos op België. Dat land heeft plannen om een tolvignet in te voeren. Buitenlandse automobilisten die gebruik maken van de snelwegen in België... moeten een tolvignet kopen voor de duur van minstens 10 dagen. En zometeen in dit programma een gesprek met de ANWB. ING heeft gisteravond opnieuw last gehad van een computeraanval. Volgens de bank konden klanten daardoor 20 minuten niet internet bankieren. ING weet niet waarom juist zij het doelwit is van de aanvallen. Er zijn geen bedreigingen of pogingen tot afpersing binnengekomen, zegt ING. De wereldwijde trend om de doodstraf minder op te leggen zet door. Dat zegt Amnesty International in zijn jaarlijkse rapport. Vorig jaar werden 1722 mensen ter dood veroordeeld in 58 landen. Het jaar daarvoor waren het er 200 meer in 63 landen.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 In Oorschot is een man overleden na een brand in een verzorgingshuis. Het vuur woedde in de kamer van de bejaarde man. Het was snel onder controle, maar de man raakte wel zwaar gewond. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. En Nederlandse kinderen zijn al jaren het gelukkigst van alle kinderen in Westerse landen. De Unicef, Unicef heeft het welzijn van kinderen in 29 landen vergeleken. Net als in een rapport van vijf jaar geleden kwam Nederland als best uit de bus...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 De temperatuurverschillen zijn morgen groot. Het wordt 6 graden op de Waddeeilanden, 9 tot 11 graden in het noorden... en 13 tot 15 graden in de zuidelijke provincies. Kees Kruaks bij de en zo werd het toch nog een ochtendspit? Ja, in ieder geval iets wat daarop lijkt. Ruim 100 kilometer staat er nu. De opvallende zaken zijn de A12, de Laag-Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Woerden, 2 kilometer. Nog altijd is daar de rechterrijstrook dicht, er staat een vrachtauto stil... Bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland... 11 kilometer rijden tussen knooppunt Gouwen en het knooppunt De Brechtseplein. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer open. Dat is ook het geval op de A50, Eindhoven richting Os. Ook daar kennen we de nasleep van een ongeluk. Bij de afrit Sint-Oederode staat nog 4 kilometer. En vanuit Os op die A50 naar Eindhoven staat tussen Eerde en Sonnenbreugel 6 kilometer. Goed, Kees, maak je even plaats, dan kan je directeur de komen zitten. <laughs> Ik ga het doen. Tot zo.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 8 minuten over half negen. goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Straks hoort u een boze ANWB-directeur. Hij is boos op de Belgen. Maar eerst gaat het over de huizenprijzen. Want de afgelopen 20 jaar stegen die prijzen in ons land enorm. Een onderzoekscommissie bestaande uit twee Kamerleden heeft onderzocht hoe dat komt. Later vanochtend komt deze parlementaire onderzoekscommissie, want dat is het, met de conclusies naar buiten. We ga er alvast over praten met politiekredacteur Margreet Boer. Margreet, want de huizenprijzen zijn op dit moment natuurlijk weer aan het dalen. Dat vlakt ook weer wat af. Maar goed, de commissie komt nu met dit rapport. Waarom op dit moment? Nou ja, de commissie die is al een, een tijdje bezig en het oorspronkelijke idee eh, is om die prijzen van de woningen te onderzoeken. Dat idee dat dateert al uit 2011. Ja, en toen was het een hele andere politieke situatie. Er was een ander kabinet. Minister Donner was toen zelfs nog minister die over woning ging. En in die tijd zat de discussie eh, helemaal vast. Je kon niet over de hypotheekrente spreken. Er was eigenlijk niks mogelijk op die woningmarkt. En je zag al de stagnatie in de bouw, de huizenprijzen daalden toen al en iedereen vond er moet wat gebeuren en er gebeurde niks. Toen is het idee ontstaan om een parlementaire commissie, eh, onderzoekscommissie in het leven te roepen. Die is begin vorig jaar eh, dan ook daadwerkelijk er gekomen. Maar goed, ondertussen zijn er verkiezingen geweest. Er is wel gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek, eh, de woningcorporaties te huren. Daar zit allemaal wat beweging in. Eh, en dus er is een nieuwe politieke constellatie ontstaan. Uh, in vergelijking met de tijd dat die commissie ontstond... en de huizenprijzen zijn nog verder gekelderd. Dus de wereld is wel anders geworden. Maar ja, de problemen op de woningmarkt eigenlijk niet. Ja. En je ziet dus uh, dat deze commissie, hoewel in een andere tijd ontstaan... Uh, nu dan vandaag met het rapport komt. Nee, de situatie is natuurlijk inderdaad niet veranderd. Je geeft het al aan. Er blijft een schaarste aan woningen, vooral voor starters natuurlijk. Waar is de commissie overal geweest? Nou, de commissie heeft met heel veel mensen gesproken uit die woningmarktwereld. Hè, de financiële wereld, met mensen van gemeenten, van provincies... met projectontwikkelaars, vastgoedmensen, bouwend Nederland, nou ga maar door. Uh, en ja, iedereen die met de woningmarkt te maken heeft... is eigenlijk wel bij die commissie langs geweest... of heeft de commissieleden op bezoek gekregen. Uh, en ze willen vooral kijken, hoe kan het nou dat een huis... dat bijvoorbeeld in 2003 uh, ja, zo'n twee ton kostte... in 2011 bijna een ton meer zou zijn. Hè. Dat, dat is toch een enorme stijging. Hoe is dat gekomen... De commissie heeft ook gekeken hoe zit dat in andere landen, België, Duitsland, andere landen die op Nederland lijken. Eh, dat zal ook in het rapport staan, hoe, hoe is het daar gegaan en wat is het verschil met Nederland. En heel belangrijk, de commissie heeft ook duidelijk onderzocht hoe is die grondpolitiek van gemeente geweest. Hè? Want gemeenten kochten grond op, verkochten het meteen voor heel veel geld weer door. Er is enorm veel geld verdiend daar bij die gemeente bij die grondpolitiek van gemeenten. Is er bijvoorbeeld sprake geweest ook van kunstmatige prijsopdrijving. Eh, nou ja, daar zal de commissie, eh, is de verwachting, ook wel een antwoord op geven. En dat is dan waarschijnlijk een van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen... ook op dat punt die de commissie zal gaan doen. Ja, en dus zouden de uitkomsten wel eens consequenties kunnen hebben voor toekomstig beleid? Nou ja, dat hoop deze commissieleden natuurlijk. In ieder geval moet het inzicht geven in hoe komt het dat die huizenprijzen zo zijn gestegen... En ze zullen ook kijken en daar zullen ook aanbevelingen over komen. Heeft de bouwregelgeving in de weg gezeten. Maar ook tegen de fiscale maatregelen wel. En dan heb je het natuurlijk weer ook de hypotheekrenteaftrek. Dus daar zullen ze wat over zeggen. Uh, en natuurlijk over die grondpolitiek er zullen harde noten gekraakt worden. Waarschijnlijk over de gemeentelijke overheden. En uh, nou ja, de provincies spelen nog een rol. Hè. Hoe hebben zij ja. het ruimtelijk ordeningsbeleid gedaan? Uh, de aanbevelingen zullen heel verschillend zijn in zwaarte... en ook dingen die je vandaag zal kunnen invoeren... en dingen die echt voor de langere termijn gelden. Omdat we nu in een situatie zijn waarin de prijzen kelderen. Kan ook niet alles uh, nu ingevoerd worden, is de gedachte. En de vraag is natuurlijk wil de politiek het, want dan zijn we weer eigenlijk terug bij af. De politieke partijen zijn erg verdeeld over de ingreep in de woningmarkt... en de rol van de overheid daarbij. Dus de vraag is, er kan straks een heel gedegen rapport liggen... maar wat gaat de politiek ermee doen? Precies, voorzichtig, voorzichtig stapjes zetten, denk ik, zomaar Margeet. Daarna, um, de conclusies van het rapport komen dus later vanochtend. Zodra die er zijn, hoort u ze van Margeet Boer. Dan naar de ANWB, want de ANWB is boos op België... vanwege de plannen voor een tolvignet. In de plannen staat dat de automobilisten die gebruik maken van de snelwegen in België een tolvignet moeten kopen voor de duur van 10 dagen, 2 maanden of een jaar. Guido van Voerkom, directeur van de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat het kosten, zo'n vignet? Weet u dat? Nou ja, als je een jaar-vignet wil kopen, zeggen de geruchten dat je 100 euro moet gaan betalen. En voor een, een weekje zou je 7 euro moeten gaan betalen. En 20 euro voor, voor een maand. Dus dat zijn toch wel bedragen die, die dat toe doen. Maar wacht even, het is toch helemaal niet duidelijk. Dus bent, bent u niet wat te vroeg boos? Nou, 1 januari 2016 zou het allemaal ingevoerd moet, moeten worden. En u weet, er gaat een groot voorbereidingstraject aan, aan vooraf. Er moet wetgeving komen, er moeten systemen ontwikkeld uh, worden. En dan kan je beter maar, maar vroeg aan de bel trekken... dan als alles geregeld is en je dan nog eens een keertje je vinger opsteekt. Ja, maar waarom wint u zich hier nou over op? Want in Zwitserland en Oostenrijk uh, moet je dat al betalen? Moet je het al kopen? In Duitsland moeten vrachtwagens bijvoorbeeld veel tol betalen. Wat is het verschil? Nou ja, daar zijn we natuurlijk ook niet gelukkig mee. We vinden het helemaal niet leuk dat, uh, dat we steeds die vignetten moeten, moeten kopen. We hebben in het verleden als ANWB ook echt gestreden... tegen allerlei grensbeperkende maatregelen... En uh, dit vinden wij er ook zo één. Uh, zo dus hoe minder, hoe beter. Ja, maar geeft u het toch nog even. Het verschil is er dus eigenlijk niet. Het is eenzelfde systeem als bijvoorbeeld Oostenrijk-Zwitserland. Nou nee, wat hier een heel belangrijk uh, verschil is, is dat uh, de Belgen gecompenseerd worden in hun, uh, hun wegenbelasting. En alleen de buitenlanders ja. zouden moeten gaan betalen. En dat is weer niet zo in Zwitserland en in, uh, in Oostenrijk. Ja, u vindt dat ook niet pas in de Europese gedachte? Nee, uh, zeker niet voor een land dat uh, zo nadrukkelijk. Uh, uh, gastheer is van vele Europese en internationale organisaties. Die moeten ervoor zorgen dat, dat je gastvrij ontvangen uh, wordt. Anders kan je beter die instituten naar een ander land brengen. Ja, moet je het niet aan de Belgen zelf overlaten? Want die krijgen natuurlijk straks al die Nederlandse auto's door de dorpen. Nou, dat, niet zozeer door de dorpen, want ook daar moet je gaan betalen. Het is oh, niet alleen een, ik dacht alleen voor de snelwegen. Uh, dus. Nee, het is niet alleen een snelwegen van Jet. Gewoon als je de grens voorbij gaat uh, moet je betalen zoals de plannen er nu uitzien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 een Europees verband is moeten regelen, dat dat overal hetzelfde wordt. Nou, Europa is ook uh, bezig om, om na te denken hoe je dat uh, Europees zou kunnen regelen. Wat wij dan heel belangrijk vinden is dat de lasten uh, in totaliteit niet, uh, niet stijgen... maar dat er een, een evenwichtige verdeling van de kosten komt. En dat kan niet als uh, landen vlak voordat zo'n systeem er komt... Weer, weer andere systemen gaan invoeren. Goed. Meneer Van Woerkom, hartelijk dank voor uw toelichting. Blijft u zitten? Ja. Voor de verkeersinformatie. Die heeft u ook voor u? Ja. Nou, gaat u gang. Uh, nou, de hoogtepunt van de files uh, ligt wel achter ons. We hebben nu nog 86 uh, kilometer file. Uh, 23 uh, meldingen. Uh, belangrijk, belangrijke uh, file is ontstaan op uh, de A12. Uh, Den Haag richting Utrecht. Uh, tussen Gouda en Nieuwburg uh, is 5 kilometer file als gevolg van een uh, defecte vrachtwagen. En uh, op de A50. Uh, Arnhem richting Os loopt het vast tussen Renkum en de knooppunt Ewijk. Daar staat 8 kilometer file en op diezelfde A50 Os richting Eindhoven... tussen Eerde en Zonnebreugel, 6 kilometer. Nou, meneer Van Woerkom, dat ging best goed. Nou, ik heb het ja. graag gedaan. En overweegt en, u al een functiewissel? Nou, ik zal eens kijken of ik extra punten krijg voor de functiewaardering. Eh. <lacht> ja, die Zeg Maakt u weer plaats voor Kees Kwaks natuurlijk. Hartelijk dank nogmaals. Hier. Dag. Daag. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is kwart voor negen. Amnesty International publiceert vandaag zijn jaarlijkse rapport over de doodstraf. En dit jaar luidt de titel De Doodstraf in 2012. Een wereld zonder doodstraf komt dichterbij, ondanks tegenslagen. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. En wat zijn die tegenslagen? Nou ja, die tegenslagen zijn dat een aantal landen die uh, ja, een aantal jaren die doodstraf niet hebben toegepast, uh, dat wel weer, weer wel gedaan hebben. India, Japan, Pakistan, Gambia bijvoorbeeld. En dat is, dat is een terugslag bij een wereldwijde trend waarbij die doodstraf steeds verder teruggedrongen uh, wordt. Mm, maar India die het weer gaat toepassen, zo'n groot land, dat is me nogal een tegenslag, denk ik dan. Nou ja, dat is ook wel een tegenslag. Het is uh, weliswaar beperkt gebleven tot één executie. Dus we hopen dat India daar weer mee, uh, mee opkomt. Houdt. Maar zeker, dat is ook een terugslag. En dat laat ook wel zien dat uh, ja, ondanks dat die, die doodstraf wel op de weg terug is tien jaar geleden, waren er nog 28 landen die executeerden. Nu zijn dat er 21. Dat het geen rechtlijnig lineair proces is, maar dat er af en toe uh, af en toe terugslagen zijn. En uh, dat is jammer, maar uh, dat hadden we ook wel verwacht. Want uh, kijk, je zit nu met een, met een groep van 21 landen die nog executeert. Dat is natuurlijk, ja, dat zijn de hardcore landen. Dat zijn landen die je niet zo makkelijk ompraat. Dus dat wordt nog een hele lange weg. Maar maar we blijven daar wel hard aan werken natuurlijk. Ja. En bij die landen rekent u daar China bij? Zeker, China is, is, is de koploper. Maar uh, China... daar weten we niet heel veel van. Nou kijk, China publiceert zelf geen, geen cijfers. De VS doet dat bijvoorbeeld wel. Uh, die is daar wel, doet het, executeert, uh, uh, spreekt doodstraffen uit. Maar is daar open over China niet. Dus dan moeten we het doen, zeker als je zoals Amnesty het land niet in kunt. Om zelf onderzoek te doen met ja, contacten die je in het land hebt. En dan weten we dat er in ieder geval sprake is van duizenden executies in China. Dat is al jarenlang overigens uh, zo. Dus China is, is verreweg de koploper en zal dat ook nog wel even, even blijven. En daarnaast zie je dat ja, landen als Iran, Irak, Saoedi-Arabië... Dat, dat, uh, die behoren tot het groepje wat heel hardnekkig is... en op vrij grote schaal executeert. Ja, en, en wordt er met China gesproken, of met organisaties in China gesproken? Zit daar beweging in? Er zit wel een heel klein beetje beweging in. dat ja, China wordt natuurlijk ook ietsje opener. Dat zie je ook wel aan, aan het, de enorme vlucht die internet ook genomen heeft in China. bouwen hun eigen netwerk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 Criminaliteit, wat aantoonbaar niet zo is. Zolang China dat niet doet, dan zal China nog wel uh, voorlopig even aan de kop blijven staan, vrezen wij. Ja, en dan schrijft u: een wereld zonder doodstraf komt dichterbij, maar gaat het dan niet heel langzaam? Nou ja, dat is, dat, kijk, u, u moet realiseren: in, in 1976, dat is ook nog niet zo heel lang geleden, uh, waren er maar 16 landen ter wereld die uh, de doodstraf afgeschaft hadden. Nu zijn dat er 140. Hè, dus als je dat bekijkt, dan zie je dat er toch wel een, een duidelijke trend is richting. Richting afschaffing in nou ja, 40 jaar tijd, zeg maar. Uh, dat, is, dat is substantieel. Maar zoals ik zei, uh, je stuit nu op het laatste hardnekkige groepje, die laatste, nou ruim 20. En ja, dan wordt het echt moeilijk en daar zullen we heel veel aan moeten doen om, om, om, om die uh, te overtuigen. Maar als je bijvoorbeeld ook ziet dat in de Verenigde Staten uh, nu 17 van de 50 staten de doodstraf hebben afgeschaft. Connecticut was, uh, uh, was de 17e afgelopen jaar. Dan zie je dat de trend toch onmiskenbaar is. Ja, en een van die hardnekkigen is ook Iran, moeten we toch ook nog even noemen. Er zijn ook veel executies nog, hè? Waar, waarom, ja. waarom gaat het daar zo vaak nog gebeuren? <coughs> Nou, voor in Iran is het, uh, komt eigenlijk wat de doodstraf betreft wel, wel ja, de, de, de voornaamste redenen waarom die straf gebruikt wordt samen. Aan de ene kant is het uh, criminaliteitsgerelateerd. Iran heeft een enorm drugsprobleem. Dus er wordt hard opgetreden tegen, tegen ja, drugscriminelen zoals men het noemt. En die worden dus op vrij grote schaal geëxecuteerd. Aan de andere kant kun je in Iran de doodstraf krijgen voor, ja oppositie tegen de regering. Politieke oppositie, religieuze oppositie, niet, niet behorend tot de shiitische hoofd. Maar christen of, of, of, of sunnitische moslim zijn. Dus zowel politieke redenen als ja, niet-politieke redenen komen daar, uh, komen daar samen. Hm. Zullen we positief eindigen? Waar gaat het vooral wel goed? Uh, um, waar het heel goed gaat is, is, is Europa. Wit rusland is het enige land die af en toe nog executeert. Uh, Afrika uh, is bijna doodstrafvrij. Dat geldt ook voor, voor de Amerika's op de Verenigde Staten na. Uh, en dan, uh, nou ja, dan zitten de problemen in Azië en het Midden-Oosten... Hartelijk dank voor Graag. de uitleg. Ruud Bosgraaf van Amnesty International over de doodstraf. Teddy Thompson hoort u nu met In My Arms. Radio en journaal media overzicht. Hier is Juri Sibinetski. Goedemorgen. Noord-Korea zat vorige maand achter de cyberaanval... op Zuid-Koreaanse banken en omroepen. Dat heeft de Zuid-Koreaanse regering na onderzoek vastgesteld. Zegt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Door de aanval vielen de servers bij drie grote televisiestations... en bij drie banken uit... De aanval werd in Zuid-Korea al snel met de beschuldigende vinger naar het noordelijke buurland gewezen. En de kans dat Noord-Korea op elk moment begint met een nieuwe raketproef is aannemelijk. Dat zegt CNN op basis van een bron binnen de Amerikaanse regering. Via satellietbeelden zouden de Amerikanen hebben gezien dat kernraketten naar de Oostkust zijn verplaatst. En daar zouden ze dan gereed worden gemaakt voor lanceren. Een hogere premie voor wegpiraten. Dat vinden enkele verzekeringsmaatschappijen wel een goed idee. Ze gaan experimenteren met een premie die wordt bepaald door het reich. Gedrag. Via BNR kunnen luisteraars aangeven of ze het hiermee eens zijn. De komst van Duitse gevangenen naar Nederland kan voorkomen dat gevangenissen in de grensprovincies moeten worden gesloten. Fred Tever, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, legt de optie binnenkort bij de Duitsers op tafel, meldt de Limburger. Gevangenissen zoals Overmazen in Maastricht kunnen dan dankzij de maatregel open blijven. Bij sluiting van die gevangenis zouden 200 banen in de regio verloren gaan. RTV Utrecht schrijft dat het niet meer nodig is om dieren te doden voor het onderwijs. Ruim twee jaar geleden begon Proefdiervrij samen met de Universiteit Utrecht... een proef met het dierdonorcodiciel. Daar kon de universiteit in plaats van proefdieren... overleden huisdieren gebruiken voor de praktijklessen. De Universiteit Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 340 dieren nodig voor praktijklessen. Die worden inmiddels allemaal gedoneerd door baasjes uit Utrecht en omgeving... En dat betekent dat het niet meer nodig is om speciaal voor die lessen dieren te fokken of aan te kopen. Dit is iets wat je moet zien waarvan je het niet gelooft als je niet in je ogen wrijft. Als je niet duizend keer knippert. Maar het is gebeurd. Dortmund staat 3-2 voor. Ja, zo klonk het uh, gisteravond. Borussia Dortmund wint de halve finale tegen Malaga... en bereikte de, uh, wint de kwartfinale tegen Malaga... en bereikt de halve finale van de Champions League. 3-2 uh, werd het uiteindelijk... en twee doelpunten in de blessuretijd. Het was als een sprookje, al dus de spiegel online. Na 9 uh, uur hoort u in het Radio 1-journaal nog over uh, wapens... Uh, het Amerikaanse congres staat voor de stemming over allerlei wapenwetten. Maar de strijd lijkt verloren te worden door president Obama. Wessel de Jong ging naar school en heeft het over wapens op school. Daar hoort u zo dadelijk meer over. Net als over eh, Marno Remmers. Marno Remmers is in Rotterdam de hele ochtend al bij Loods 24. Een oorlogsmonument dat door jongeren wordt geopend... en ook door scholieren zal worden bestudeerd. Blijft u luisteren. Het laatste nieuws. Ik heb president Poetin onze zorg overgebracht op het punt van homorechten. Het is duidelijk en er is geen enkele We've lost a great prime minister, a great leader, a great Britain.